Wouterbalgemoed met het NOS-journaal. Het organiseren van anderhalve meter afstand op middelbare scholen is een uitdaging en vraagt veel van personeel, leerlingen en ouders. Dat zegt de VO-raad, de koepelorganisatie van middelbare scholen. De raad is wel blij dat het kabinet de scholen op 2 juni deels weer wil openen. De basisscholen gaan op 8 juni weer helemaal open. De koepel van basisscholen, PO-raad, zegt dat er zorgen en onzekerheden zijn, maar dat ze er wel uitkomen. Onderwijsbond AOB vraagt basisschoolmedewerkers in een enquête wat ze van de volledige heropening vinden. Ook het waterschap Limburg voert een sproeiverbod in. Vanaf vrijdag mag het land niet meer worden bespoeid met water uit beken en sloten om verdere daling van het waterpeil tegen te gaan. Sinds half maart is er nauwelijks regen gevallen. Daardoor staat het grondwaterpeil in Limburg bijna een halve meter lager dan normaal. Eerder werd er ook al een beregeningsverbod ingesteld voor grote delen van Brabant, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Het Joodse restaurant Hakamel in Amsterdam is opnieuw doelwit geweest van Van Nielingen. Op het raam is met graffiti de tekst Fine Jew gespoten. Eerder werd er al een ruit van het restaurant ingeslagen, een Israëlische vlag in brand gestoken en een verdacht pakket neergelegd. Daarvoor werden ook meerdere mensen opgepakt. Tabakzaken merken dat mensen die menthol sigaretten roken de afgelopen weken extra hebben ingeslagen. Vanaf morgen mogen deze sigaretten in de hele EU niet meer worden verkocht, omdat het lekkere aroma van menthol het roken te veel zou stimuleren. Sommige rokers hebben nog snel flink wat sloffen ingekocht. Ook geven de tabakzaken tips over alternatieven, bijvoorbeeld de elektronische sigaret met een mentholsmaakje. Het weer vannacht zijn de wolkenvelden, maar ook opklaringen. Er kan een enkele mistbank ontstaan. Minima liggen rond 9 graden. Morgen eerst wat bewolking, later meer zon dan 20 tot 25 graden. Op Hemelvaartsdag wordt het op veel plaatsen zomers warm met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NMS Journaal. Zeker nu is het belangrijk dat we Nederland draaiend houden.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Luisteraars, welkom bij een Peaceful Radio Show 1386 hier op ZFM. We gaan beginnen aan twee uur lang Nieuw muziek. En mijn naam is Ben Veugel, een gast hier voor de komende twee uur in dit, zoals ik al zei, Nieuw muziekprogramma. Uniek eigenlijk uh, voor deze lokale radioomroep. Uh, 1386 gaat van start met Liquid Mind uh, 13. Het dertiende album van Liquid Mind. En met een uh, met track 1 natuurlijk. In the Arms of Love. Liquid Mind is, uh, is dat, ja, synoniem voor Chuck Wild, En Chuck Wild is een uh, meneer uit Amerika. En die uh, werkt eigenlijk op de achtergrond. Uh, heeft hij ook gewerkt met grote artiesten als Frank uh, uh, Zappa en ik ja, kan even niet toe goed op de naam komen, in ieder geval Michael Jackson. Hij schreef songs voor andere grote artiesten en uh, is uh, ook al jarenlang bezig op het gebied van de New muziekwereld. Dan de Nederlander Praful, die komt langs. Daar zijn we mee begonnen met de naam die ik niet kan uitspreken, maar goed, de, van zijn EP'tje. Um, even kijken waar er nog een Nederlander of die komt volgend uur aan de bord. Ik denk het wel, ja. Um, we gaan luisteren naar Liquid Mind in the Arms of Love. Todd Boston, one of the artists of Peaceful Radio, please visit my website, toddboston.com. And thanks for listening to Peaceful Radio. Wine, wine, wine, wine,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 Listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.vicenteavella.com. Hi, I am Vicente Avella. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.vicenteavella.com.